10 uur, Jo met het NOS-journaal. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen... wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf na aanleiding van berichtgeving... van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen... over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak het achterhouden van post... bijvoorbeeld omdat bezorgers de post dumpen... in plaats van die te bezorgen. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen... zegt een woordvoerder. PostNL is sinds enkele jaren overgestapt op part-time postbezorgers... die de plaats innamen van de fulltime werkende postbodes. Het bedrijf kan niet zeggen of het plichtsverzuim onder de nieuwe bezorgers... hoger ligt dan onder de traditionele postbodes. In Rome waren vandaag tienduizenden demonstranten op de been. Ze protesteerden tegen de bezuinigingsplannen van premier Monti... om de economische crisis in Italië het hoofd te bieden. De demonstratie was georganiseerd door de linkse partijen en de vakbonden... De demonstranten droegen grote maskers van onder andere Monti en diens voorganger Berlusconi. Ook werd er met eieren gegooid naar bankgebouwen en werd er vuurwerk afgestoken. Er was veel politie aanwezig, maar tot ernstige ongeregeldheden kwam het niet. Volgens de organisatoren namen meer dan 100.000 mensen deel aan de demonstratie.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 In de eredivisie heeft NEC ook zijn vijfde thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Tegen Roda JC werd het in Nijmegen 0-0. Op de ranglijst zakt NEC daardoor naar de achtste plaats, omdat de Nijmeegse club is ingehaald door ADO Den Haag. Dat won vanavond thuis met 2-0 van Willem II door doelpunten van Holla en Van Duinen. Vanavond is er nog een eredivisiewedstrijd en dat is VVV tegen NAC Breda en die is op dit moment nog bezig.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 En dat is nu tijdens de Fairtrade Week extra voordelig. Want je vindt in de supermarkt heel veel producten in de aanbieding met het Max Havelaar keurmerk. Vanavond in Opium. Kamagurka's absurde blik op de wereld. Vier jonge acteurs over vriendschap, zelfzuchtige ambities en hoe dat uitpakt in de toneelklassieke Cloaca. En muziek van de Nederlandse Nora Jones, zangeres en pianiste Karsou. Opium. Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 2. Nogmaals goedenavond. Het laatste uur met de afloop van twee wedstrijden. Eén daarvan is vvv nac maar iedereen weet al wie er gaat winnen, Frank Wieluit. <laughs> ja, dat zie je ook terug op het veld. We zijn een klein uurtje aan het spelen. Nak staat met 4-1 voor. En gelooft het wel zo'n beetje in die tweede helft. Laat VVV voetballen, al zou ik daar liever de term spartelen oplossen willen laten. Want van voetballen heeft VVV in dit duel in ieder geval weinig kaas gegeten. Het wil maar niet lukken met de ploeg uit Venlo. En bij Nak lukte het voorrust een aantal keren wel heel goed. En het leverde ook onmiddellijk goals op. En dus staat de ploeg uit Breda terecht met 4-1 voor. Er wordt in Tilburg ook nog gevolleybal. Tilburg tegen SSS, de vijfde set. Lars Beide teams geven elkaar geen duimbreed toe. Het is 13-12 en de stand ging constant gelijk op. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. En zo zijn we dus uitgekomen bij 13-13. Nee, kan uh, Tilburg hier het matchpoint op het bord zetten? Nee, want de bal moet rustig over het net. En dan moet SSS een aanval zien te vinden. Die kunnen ze niet vinden, want er wordt veel gerommeld in deze wedstrijd. Dat doen ze al de hele wedstrijd met z'n beiden. Dan is de vraag wie maakt de eerste fout... En dat is op dit moment nog niet SSS. Is het dan Tilburg die een fout gaat maken? Nee, die vandaag weer rustig over het net. Ze blijven maar bezig in deze rally. De bal wil maar niet naar de grond. En volgens mij zijn we hier aan het eind van de avond nog steeds bezig. Het kan wel eens morgen worden. 13-12 in voordeel van Tilburg. Maar deze wedstrijd is nog niet ten einde. Het is weer het einde. Jasper Wievenbach met het uitstekende blok op Pim Kamps De spelverdeler van SSS. Die staat erbij te kijken en die baalt. Want die weet dat met dat punt Tilburg deze wedstrijd heeft gewonnen met 3-2. 15-12 uiteindelijk de stand in de vijfde set. Nadat SSS deze wedstrijd uitstekend was begonnen met twee sets achter elkaar te winnen. En daarna nam Tilburg het over in eigen huis. Ze wilden niet verliezen, deden dat ook niet. Winnen deze wedstrijd met 3-2 van SSS uit Barneveld. Even ademen met de plie. I'm <laughs> Please, every breath you take. Ton Lokhoff kondigde eerder aan dat hij na de wedstrijd iets zou vertellen over het ontslag van uh, Karel Se, zijn collega Van Nak. Uh, ik, ik, ik denk dat hij dat ook niet meer gaat doen straks, Frank. Uh, als hij verstandig is niet, want voor je het weet gaat hij iemand iets zeggen over uh, zijn functioneren bij uh, VVV. En uh, daar moet hij dan maar even beter voor uh, uitkijken. Uh, terwijl wij uh, getuigen zijn van de wissel van Verbeek die uh, de voorkeur kreeg boven Hadouier. Onder andere hij, Seuntje stond eigenlijk op de plek van Hadouier in het elftal van de nak. Maar nu gaat Verbeek eraf. Hadouier erbij, dus een, een aanvaller. Eraf, middenvelder erbij. En dat heeft alles te maken met dat VVV de bal heeft. En NAC, VVV wel uh, laat voetballen. Maar dat zich ook ver terugtrekt. En dat moet je niet te ver doen. En nu zijn ze ongeveer bij het 5 meter gebied uh, aangeland. NAC, en dat is dus te ver naar achteren. En laat ze VVV veel te gemakkelijk komen. Zet je eigenlijk jezelf onder druk. En is dat dus gedoemd om mis te gaan. Maakt op zich niet zo gek veel uit. Want er zijn 64 minuten onderweg. En NAC staat met 4-1 voor. Dus voorlopig maakt niemand zich druk uit Breda. Maar ja... Als VVV eenmaal doelpunten gaat maken, dan zou het toch nog een leuke avond kunnen worden. Want laat duidelijk zijn, sinds de rust is, dat, is het dat uh, al lang niet meer. Omdat VVV weliswaar druk heeft op de goal van Nak, maar uh, dat nog niet echt waar uh, kan maken. Vrije trap nu, halverwege de helft van Nak. Met uh, Kullen onder andere achter de bal. Maar Linse is degene die de bal uh, gaat trappen. Doet dat in de handen van Ten Rouwelaar, die het hoogste komt van iedereen. Niemand van VVV die serieus aanstalten maakt om op doel te koppen. En dus kan uh, Nak weer even van de goal afkomen. Met... Jansen de linksback inspelen van Leurling. Leurling is verstandig. Helemaal terug naar Bottingen, Bal Balbreed naar Luiks. En dan doet Nak eigenlijk wat ze voorrusten ook deden. Op de eigen helft de bal een beetje rondspelen. Daar mag het allemaal. Het mag trouwens overal wel redelijk van VVV de bal rondspelen. Want er is zelden of nooit druk op de bal van de ploeg uit Venlo. Dat vooral positioneel verdedigd. Dan gaat Nak de bal diep gooien. En zo komt VVV dan in balbezit. Gooit zelf de bal diep in de richting van Wofoor. Kullen in de ploeg gekomen voor Otsu. De ene Japanner voor de andere verliest dan vervolgens de bal. Naks schiet de bal weer naar voren. Bewijzen van een soort van icing in de richting van de hoekvlag. En vanaf daar kan VVV dan weer de volgende aanval gaan opbouwen. Voetballend stelt het allemaal niet zo gek veel meer voor. Hoor, waar we naar zitten te kijken in de tweede helft. Forstermans bijvoorbeeld, de bal over de grond, over het hele middenveld heen. In de voeten van Bottergien, geen VVV'er in de buurt van die bal. En dan probeert Nak weer uit te verdedigen. Dat lukt allemaal wel via Bottergien. En Jans uiteindelijk toch maar terug naar ten Rouwelaar. Het is uh, eigenlijk de tijd volmaken wat we aan het doen zijn. 66 minuten, reken maar uit hoe lang we dan nog moeten. 4-1 is het voor Nak in Venlo. Dan terug naar Deventer, want voor de A-rijders... reden daar ook de B-rijders al hun rondjes. Gio Lippus kwam daar een bekende tegen die ook nog eens won. Bob de Jong, er is veel gebeurd de afgelopen weken. Je mocht uiteindelijk niet meedoen als lid van het team Lange Baan. Want vond men, dan reden er ineens vijf rijders in plaats van vier rijders van Bam in de baan. Wat doe je dan? Dan rijd je mee met de B-rijders en dan ben je gewoon. Ja, nou zo, zo simpel is het niet. En, uh, er, er rijdt echt wel een, een niveau hier ook in de rond. En de hele wedstrijd uh, bleef het me door. Uh, een hoog tempo er eigenlijk, een behoorlijk tempo erin. Ja, en dan is het moeilijk om, om weg te komen. En, uh, ik heb geprobeerd met, met een groepje weg te laten rijden en dan naar naartoe te zien te springen. Een beetje ga ik laten vallen, maar ja, ja, je weet niet wat er gebeurt in dit peloton en wat voor rijders er zijn. Ik ze Ik ken ze verder helemaal niet. Ja, dan uh, hebben we die, die sprint gehad, de, de, de laatste tussensprint. En dan zie je gewoon, van, ja, dan is er onrust. Een beetje, ja, iedereen die gaat op een sprint uh, wachten. Ja, en dan uh, kom je eigenlijk heel makkelijk, kom je wat vooruit en ik rijd door en ik zie de onderbord op achter. ik denk ik, oh, ja, hopen dat er iemand naartoe komt, maar uh, het peloton gaat zitten kijken en die weten gewoon van ja, ja hij telt niet mee voor de punten. Dan, dan, dan laten je ja, eigenlijk wat, wat rijden en in de finale we proberen ze weer nog wat terug te halen, maar dan, uh, ja, dan, uh, dan geef ik hem niet meer uit handen. Hoe voelt dat nou voor jou persoonlijk? Is dat nou een pleister op de wonden of is het gewoon een overwinning zoals alle overwinningen? Nou, dit is niet, niet een overwinning die ik... Uh op mijn website gebijschrijven. Uh... Nou, het is wel mooi dat je gewoon uh, nou ja, een wedstrijd wint. En als je daarmee doet, dan moet je gewoon zorgen dat je hem dat je wint. En dat, uh, ja, er zijn heel wat rijders die daar, daarvoor weggaan. Ja, en uh, er zijn er maar weinigen die het dan ook uh, lukt. En, ja, het is wel eentje die, uh, die telt, en zeker uh, na zo'n week. Ja, wat heb jij ervan gebaald wat er afgelopen week is gebeurd? Hè? Je bent naar een arbitragecommissie gestapt. Uh, ja, die hebben uiteindelijk beoordeeld van nou, je hebt geen gelijk, je mag niet rijden. Ja, nee. De rechter heeft het artikel 2 van het KNSB-reglement gehanteerd. En die houdt in het algemene belang. En dat is eigenlijk heel sneu. We halen een Renault-ploeg terug, een opleidingsploeg van de BAM-UNIVE. En vervolgens zouden ze ook in de lange baan kunnen gaan rijden. En dat blijkt dan nou ja, na de inschrijving van de ploegen niet mogelijk te zijn. Dat ze de reglementen wat veranderen. Nou, daar heeft de KNSB ook weer een tik voor op de vingers gekregen. Ja, uiteindelijk is er gewoon helemaal geen winnaar en uh, ja, is gewoon zonde dat je dan uh, niet gewoon een goede wedstrijd bij de A kan rijden. En, ja, dan mag je, mag je gewoon wel bij de B rijden of in plaats van een andere BAM, BAM univ rijden. Ja, want dat was natuurlijk ook de keuze geweest, hè? dat ze jou in plaats van iemand anders hadden laten rijden als een van die vier. Ja, maar dan zit je, en dan ga je eigenlijk ook weer tegen het reglement in dat je gewoon zes man in de ploeg mag hebben. En dan gaat de KNSB ook weer zitten schuiven dat je een 7- en 8e rijder erin mag voegen. Dus dat wilde ik ook niet. En Dat is voor mij heel simpel geweest. Bij een andere ploeg aansluiten had ik gewoon kunnen rijden. Nou, dan ga je ook weer tegen de reglementen inlopen knoeien. Dus ik wil gewoon verheid en ik wil gewoon eerlijk uh, mijn wedstrijden kunnen rijden. En dat, dat wilde ik hiermee uh, mee, uh, mee, mee doen. Nou, de rechter heeft anders besloten. Nou ja, dan ga ik in de B mee. En uh, nou, dan zie je het resultaat dat we uh, eigenlijk uh, mij niet terug willen rijden. Bob, Jij loopt heel lang mee in het schaatsen, uh, geen begin van het schaatsseizoen zonder een rel, hè? dus die hebben we nu weer gehad. <laughs> nou, nou goed, Kijk, af en toe wil je, wil je gewoon je gelijk uh, halen en uh, bewijzen dat je, dat je gelijk hebt. En, nou goed, uh, dat is nu niet het geval, maar ja, ik ben er helemaal niet trots op dat we daar naartoe zijn gegaan. En uh, ja, dit is een, uh, een week die ik uh, eigenlijk gewoon lekker wil vergeten. Goed, uh, het recht heeft gesproken en dan gaan we er gewoon lekker verder mee en we gaan lekker de winter in. En die twee marathonnetjes die ik dan van het jaar wil rijden, die dan allemaal bij de B. Silence the floor. like a stone in my shoe Some chemical that's breaking down The glue that's been binding me to you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 I see the landscape change before my eyes, the features I've been. Asking. Disconnected van Keen vvv Nak was 1-4 bij rust. En dan duurt een tweede half denk ik lang, Frank Wieland. Ja, uh, op papier duurt hij gewoon 45 minuten. Maar het voelt echt als een halve dag ongeveer. Uh, die we aan het volmaken zijn hier in uh, de koel. Cool. Want uh, ja, Nak doet gewoon niks meer. Is inmiddels ook weer wat verder van de goal af gaan verdedigen. En VVV, het is triest. Maar uh, het lukt van geen kant voor uh, de ploeg uit Venlo. Helemaal niets. Ik zou willen zeggen over de hele wedstrijd gezien. Een constante 4 qua prestatie. En dan schoud ik het misschien nog wat aan de hoge kant in voor de Venlonaren. Nak doet het dan toch een stuk beter. Zakt niet door de ondergrens als het niet zo lekker loopt. En uh, haalt bij vlagen bij, uh, met hoge pieken op voetbalmomenten toch achten en negens. En scoort dan ook doelpunten. Niet onbelangrijk. En daardoor staat hij 4-1 uiteindelijk op het bord. En nu ja, zeg je in uh, voetbaltermen dan maakt het de wedstrijd dood. Doet het niks meer. En uh, zie je ook het onvermogen van Nak. Dat als ze niet geïnspireerd zijn, dan lukt er ook ineens bijzonder weinig. Want VVV legt ze in balbezit ook geen strobreed in de wedstrijd om toch nog iets ervan te maken. Maar de inspiratie is volledig verdwenen bij de ploeg... Tegenwoordig onder leiding dus van A3 Bogers. Die hier lekker mee voor de dag kan komen natuurlijk. Na het ontslag van Sean Karelsen. 4 1 overwinning. En nu belangrijke wedstrijd tegen degradatie. VVV. Daar zal Lokhoff zich ook niet al te druk maken trouwens. Want hij heeft gezegd. Zolang we er nog één binnen schootsafstand hebben. Dan doen we in ieder geval nog mee in de Eredivisie. En in dit geval is dat Willem II. Dat op drie punten staat na deze nederlaag. Die VVV gaat leiden. Met nog een kwartier te spelen. Nu VVV dat de bal rond speelt over de linkerkant van het veld met Fleuren die dan eigenlijk naar voren moet denken maar dan naar binnen trekt en uiteindelijk zelfs de bal naar achteren legt naar zij, Bal breed naar Vorstemans die heeft dan meestal wel de lange bal in huis nu loopt daar toevallig Joppe in de weg die uh, daar dan uh, probeert een steekbal te geven in de richting van Kullen. Die wordt niet bereikt. Bal over de zijlijn. Kan VVV in ieder geval gaan gooien. Maar je ziet uh, aan uh, Nak, die maken zich in geen veld of wegen ergens druk om met die drie doelpunten verschillen op het bord op dit moment. Het publiek is ook de hele tweede helft al muisstil. Kijkt leidzaam toe hoe uh, dit allemaal misgaat voor uh, VVV. Het neemt vast een voorbode op de rest van het seizoen. Want dat wordt de knokken tegen wil en dank voor VVV om van die onderste plaatsen af te komen. En dat moet dan hopen dat het tegen concurrenten lukt. Volgens vandaag tegen NAC gaat het dus bepaald niet lukken. Bal opnieuw over de zijlijn. Joppen kan vergooien. Gaat het ook proberen. Richting het doelgebied. Een bal voor. Kop door. In de richting van Wildschut. Die heeft dan twee verdedigers bij zich. Wil graag een penalty mee hebben. Maar uh, daar gaat uh, Blom bepaald niet mee. Akkoord. bal blijft dan een beetje hangen in het stafspelgebied. Maar geen VVV'er die een schot los krijgt. Leurling dan die de bal aan de zijlijn oppikt voor uh, NAC. De bal gewoon maar op de helft van VVV neerlegt zodat de Venlonaren weer opnieuw met een uh, opbouw kunnen komen. Dat doet Sijpen ook via Maan. Paar krijgt hij de bal weer terug... Bijna iedereen op de helft van Nak. Maar als Leurling binnen vijf meter komt, dan begint Zijpal te twijfelen. Moet ik die lange bal gaan geven? Natuurlijk moet hij die de lange bal gaan geven. Want het VVV doet niet anders dan een lange bal geven. Op een voor. In dit geval neemt hij aardig aan. Legt hij de bal breed. Maar gaat de bal over de zijlijn. Kan Nak gaan gooien. En gaan wisselen ook nog eens een keertje. Nak gaat deze wedstrijd winnen. En het laatste kwartier gaat ontzettend lang duren in Venlo. En dat gaat iedereen hier vinden in de koel. Sterker nog, het grootste gedeelte van het publiek gaat alvast naar huis. Want die weten allemaal hoe dat gaat aflopen. Nak leidt. 4-1. Elma de Vries was vanavond de snelste bij de Marathon Cup in Deventer. Eerder won ze al in Utrecht, dus hij heeft ze al twee overwinningen op zak in het nog jonge seizoen. Gio Lippes praat na met de Vries. Elma, wat is er los? Twee uit drie? Ja, gaat lekker, hè? Ja, het gaat gewoon lekker. Nieuwe ploeg, nieuwe motivatie, gewoon... Uh... Ja, ik heb, uh, het gaat gewoon weer goed. Ik kan, uh, ik kan er niet meer van maken. Hoe heb jij het ineens teruggevonden? Vorig seizoen was je er ook in één keer weer. Vorig winterseizoen uh, met die natuurrijswetstrijd in Falun in Zweden. Ja. Die won je. Ja, en nu win je gewoon twee van de drie wedstrijden gewoon in het nog hele jonge seizoen. Ja, ik heb vorig jaar vanaf de jaarwisseling, dus eigenlijk halverwege het seizoen mee mogen trainen al met MKB6 En ja, dat begon direct vrucht al af te werpen. En nu uh, het hele jaar meegedraaid en uh, ja, het gaat gewoon weer lekker. Heb jij dat nodig? Een goede ploeg om je heen ook. Ja, gewoon uh, een beetje goede sfeer en, uh, en motivatie. En uh, ja, dat, dat werkt zo ver door. Daar heb je geen idee van. En uh, ja, vorig jaar was het ook een technisch probleem. En, uh, daardoor... Ja, want ben jij anders gaan schaatsen? Want daar las ik iets over inderdaad. Ja, ja, dat je gewoon iets had uh, wat niet helemaal in orde was. Ben ik ben eigenlijk sinds het spelen van Vancouver een beetje, uh, ja, gewoon wat zorg geweest. En, en uh, misschien ook wel wat slecht begeleid daarin. Maar uh, dat wil ik niet helemaal schuld geven, want je bent er altijd zelf bij natuurlijk. Maar ja, ik, ik ging gewoon technisch heel anders rijden. En, uh, en niet meer hard dus. En uh, nou, dat hebben we flink aangepakt. En uh, ja, dat uh, resultaat zie je. We blijven het dan ook altijd afwachten in zo'n wedstrijd of het wel op een sprint uitraait. Want op een gegeven moment is er best wel een aardig uh, kopgroep weg met Danielle Lissenberg, met Mireille Rijtsma, nou Jolanda ja, uh, Langeland. Allemaal sterke vrouwen. Ja, Mireille zit natuurlijk bij mij in de ploeg. Dus uh, voor mij mocht dat wel rijden. Het was een mooi klein groepje waarin Mireille dan ook een beetje de ruimte heeft. En uh, ja, zelf ook wel wat geprobeerd, maar uh, ja, wat ik. Uh... Wat ik net al opmerkte, de uh, afgelopen twee wedstrijden was er een kopgroep. En je merkt toch dat iedereen nu de slag niet wilde missen. Dus overal weer achteraan gereden. En, uh, ja, in zo'n sprint vind ik me weg wel. Kijk eens even verder in het seizoen, want het is weer zo'n seizoen. Hè. Je gaat je ook weer helemaal op de lange baan richten. Nou, we hebben inderdaad Holland Cup ook gehad hier, wat een kwalificatiewedstrijd is voor de enke afstanden. En, uh, ja, ik mag over twee weken op de 1500, de 3 en de 5 kilometer starten. En ik sta reserve voor de 500. Dus uh, ja, ik ben lekker op dreef. Kijk jij nog wel eens terug naar een paar seizoenen terug, toen je zowel in half op het podium stond en daarna gewoon weer even marathons won? Ja, inderdaad. En het blijkt gewoon dat die combinatie voor mij werkt en ook uh, samen met het inlineskaten. En uh, ja, het is gewoon mooi dat de KNSB al die sporten onder dak heeft en uh, daar ook uh, een beetje hun best voor doet. Heb je wat dat betreft trouwens wel weer ja, het juiste moment gevonden? Want ja, we zitten nog een dik jaar voor Sochi, anderhalf jaar zo'n beetje. Nou ja, en, uh, kijk, uh, ik begin langzaam ook uh, leeftijd te krijgen dat ik uh, tot de oudere garden boor. en uh, ik werd er, Gisteren werd ik weer door die van Vionge Oranje en ik moest er eigenlijk een beetje op grinnen, want ik denk, ja, tien jaar terug had ik dat uh, precies hetzelfde gedaan. Dus uh, ik heb voor mezelf het doel gesteld dat ik ook tot Sochi door wil en daarna gewoon uh, een andere carrière op ga pakken. En, uh, dus uh, dat moet ook nu gebeuren, het is een beetje nu of nooit. Emotions met Best of My Love. En zei Roda begon met 0-0 en eindigde met 0-0. Jan Ros praat na met uh, de trainer van Roda Brood. Ruud, tot halverwege de tweede helft denk je... Nou, gelijk spel uh, zou een goed resultaat zijn voor Roda uit. Dan komen we nu met een man meer te staan. Maar ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat jullie ook een man meer hadden. Ja, wel aan mijn kant, maar niet aan die andere kant. Dat klopt, ja. Ik denk dat Jimmy weer geloof ik, wel vier, vijf voorzetten heeft gegeven als linksback. Dan konden zij niet aflopen. Hemten. Ja, Hempten. Dus dat ging goed aan die, aan die kant, maar op rechts niet. En, uh... Ja, dan breng je nog wel een spits erbij. Maar het was redelijk druk in die 16. Maar ik vind dat je die zijkant veel beter moet benutten. Nou, aan onze kant konden we dat goed beïnvloeden. Aan de andere kant werd dat minder uitgevoerd. En dan is dat heel vervelend. Want op die assen is het ook druk bij jullie dan met Donald en Malki. Ja, zonder meer. En dan heb je Amina Vaanen nog. En dat deed zij. Zij ze gingen in een ruit spelen eigenlijk. En één spits. Ja, dan is het vol. Nou, je zag ook op het moment dat we naar de zijkant gingen. Met name naar onze linkerkant. Kon ze niet meer aflopen. Kon je wat makkelijker die bal voorgeven. Ja, en dan moet je dat geduld hebben. En op rechts vond ik dat, uh, dat we dat niet goed deden. Maar in die man meer situatie is dat dan ook coachbaar voor jou... vanaf de kant op zo'n moment, als je het dan eigenlijk fout ziet gaan? Nou, op rechts niet, nee. Op links wel. Ik vond dat we veel sneller van kant uh, moesten wisselen. Van rechts naar links. Dat gebeurde ook niet uh, goed genoeg. En uh, ja, dat is doodzonde. Want nogmaals, uh, zij stonden dan in de 16. En ja, dan moet je zorgen dat je wat goede voorzetten aflevert. Bekende vraag is altijd, in zo'n situatie... heb je nou een punt gewonnen hier of twee punten verloren? Nou, als je praat over de eindfase wel. Dan vind ik dat je er meer uit had moeten halen. Uh, Twee punten verloren. Nou, maar je komt nog een keer goed weg zelfs. Want in de blessuretijd krijg je, ja, krijgen ze nog een, een, een, een kans. Maar ik vond dan uh, eindfase wel. Vooraf vind ik dat we gewoon goede controle hebben gehouden. Dat we niet zoveel hebben weggegeven. En bij Vlagen best wel redelijk hier hebben gevoetbald. Alleen, ja, je wist dat zo'n wedstrijd zou worden. Uh, aftasten. En, ja, voor die, Weinig kansen. Ja, daarom... Uh, Neem je de groep ook niet indirect kwalijk, omdat uh, ja, het eerste punt is. Je weet, uh, de uitersten zijn, zijn niet altijd even makkelijk geweest voor ons. Maar ik vond dat we wel wat, met wat meer overtuiging die eindfase in mochten gaan. Ook met die uh, laatste twee corners, daar heb ik het over gehad. Dan creëer je misschien nog de kans om, uh, om te scoren. Dat zag je met Nicolai die hem net niet raakte. En dan gaf hij nog een corner, maar uh, ja, dat was te weinig. Dat zei Ruud Brood, hij is de trainer van uh, Roda JC. Zo'n collega aan de andere kant heet Pastoren van zijn voornaam. Ja, we staan in de kattokom dan komt Ruud Brood net langs. Dan feliciteer je hem. Is het, uh, voel je dat ook zo? Nou ja, goed. Uh, ze hebben uh, bepaalde uh, ja, houding aan de dag gelegd. Ja, die verriet uh, compact spel, uh, gok op de counter. Daar is overigens niks mis mee. Uh, maar ja, ze hebben natuurlijk een uh, behoorlijk deel van de tweede helft met, uh, met een man meer gespeeld. En, uh, en ik vond dat wij zowel met 11 tegen 11 als met 10 tegen 11 uh, ja, wat verzorgder voetballen met wat, uh, wat meer concrete, positieve dingen. Uh, had er nog de beste kans met Amieu? Ja, nou, sowieso. Denk ik denk dat we het heel uh, goed voor elkaar hadden. Uh, het, was, het was niet gemakkelijk de hele wedstrijd, maar we zijn er toch een aantal keren doorheen gekomen. Nou, we zijn niet in staat geweest om om erin te schieten, dus dat was wel jammer. Wat vond je van die rode kaart? Je hebt de beelden teruggezien, heb ik begrepen. Wat, wat vond je daarvan? Comboy. Nou, ik, uh, ik, heb, ik heb het nu net op beeld gezien, want vanaf de bank was dat uh, voor mij inmiddels te ver. Uh, maar ja, Kevin is te laat en uh, die raakt hem uh, op een been. En uh, ja, dus hij gaat het risico aan dat hij die, dat die, die jongen blesseert. En uh, de scheidsrechter is ervoor om, dat, uh, om daar een sanctie op te zetten. En, uh, en niet ik, maar. Uh, ik denk dat, uh, dat je hiervoor gerust een rode kaart kunt. Neem je het hem dan kwalijk? Nee, want die jongen wil natuurlijk niet uh, zijn team in de war brengen en uh, in verlegenheid brengen. Uh, en, en hij is gewoon te laat. Ja, ik denk, het hoort ook bij het spel. Hij heeft voor de rest uh, geen overtreding gemaakt. Dus uh, het, het, het hoort bij het spel. Maar goed, uh, ja, dat was in dit geval uh, was hij te laat. En als zijn reactie? Ja, ik, ik heb dat op de beelden net terug moeten zien. Dat heb ik tijdens de wedstrijd niet, uh, niet waargenomen. Omdat wij meteen bezig waren, uh, moeten we wat ga anders gaan doen. Moeten we wisselen en zo, ja, hoe. Uh, maar ik heb het nu net teruggezien. En uh, ja, dat zijn dingen waar ik uh, niet zo kapot van ben. Dus? Nou, dus dat gaan we even bespreken. Want uh, ik vind dat je... Uh, uh, je, je moet je vooral richten op wat je zelf moet doen. En de scheidsrechter doet, uh, doet wat hij moet doen. En daar kan je het een keer mee uh, oneens zijn. En dat, uh, dat mag je gerust zeggen. Maar uh, ik vind dat je wel uh, gedrag moet vertonen wat bij normale sportmensen hoort. En dat vond ik dit niet. Al met al, een punt. Kun je daar dan na de wedstrijd met een man minder uiteindelijk ook tevreden mee zijn? Uh... Nou, ik kan het accepteren. Dat is, uh, dat is heel wat anders. Ik denk dat wij uh, over de hele wedstrijd gezien... Uh, qua veldspel, qua kansen, qua uh, energie... qua positieve Hollandse voetbalopvatting... misschien wat meer uh, recht hadden op drie punten uh, dan zij. Maar uh, ja, dan moet je hem er wel in schieten. Dus uh, yeah, we accepteren dit punt. En ik vond dat, uh, dat we ons goed staan hebben gehaald. En dat zei Alex Pastoor na de 0-0 van zijn ploeg NEC tegen Roda. VVV-Nak is 1-4, was 1-4 berust en blijft ook 1-4, denk ik, Frank Wieland? Ja, als het uh, zo doorgaat. En, uh, Hoe lang nog? Eén minuutje, een minuutje nog maar. En uh, dan zal het wel zo blijven. Maar Schalk is ingevallen. En als hij de bal krijgt, gaat hij in ieder geval proberen op doel te schieten. Dat doet hij zojuist. Het levert uh, NAK zowaar nog een hoekschop op. Het is de eerste voor NAK in deze tweede helft. Dat is een uh, andere maatje, gepasseerd in de basis voor deze wedstrijd. Hadou hier is ook ingevallen. Die maakt een uh, veel ongeïnspireerdere indruk dan Schalk nu doet. En daarmee geeft Hadou hier eigenlijk indirect Adrie Adriboges gelijk dat hij hem gepasseerd heeft. Want hij loopt hier mokkend over het veld en gunt VVV door niet op te letten. Even in een het duel met Wildschut ook nog de kans om een doelpunt te maken. Uiteindelijk is het Kullen die niet aan de bal komt vlak voor de goal van ten Rauwelaar. Waardoor de bal uiteindelijk voorlangs gaat. Maar Hadou hier, daar moet... Nak nou, het ook niet van hebben in deze wedstrijd. Maar in de tweede helft. Als die wedstrijd al lang en breed gespeeld is. Maakt het eigenlijk ook niet zo gek veel meer uit. Twee minuten extra tijd krijgen we erbij. En dan zit het er uiteindelijk op. hier met de voorzet. Hoog over de goal heen. Over de achterlijn heen. Bijna zelfs het stadion uit. En daar gaat de bal dan bijna de rest van het publiek achterna. Want dat is al lang en breed het stadion uit. Achter de goal van ten Rouwelaar, Daar zit hoog. Uh, verscholen onder het dak uh, de aanhang van Nak. Maar dit is uh, achter de goal van Ter inmiddels ruimschoots in de meerderheid. Want alles wat VVV is en vrij kan rondlopen, dat is al uh, richting de uitgang gegaan zo'n beetje. Dus uh, het is echt uitzitten voor wat betreft uh, deze wedstrijd. En dan zou je kunnen zeggen, is twee minuten extra tijd wel redelijk goed aangevoeld door het uh, arbitrale uh, trio... En uh, hoeven we niet zo gek lang meer uh, door. En zo zal iedereen op het veld en buiten het veld het wel zo ongeveer uh, voelen. Nu met uh, misschien nog een uh, kansje uit een rommel situatie voor VVV. Nee, daar komt uiteindelijk geen uh, mogelijkheid uit met uh, Linsen, Die dan vervolgens als een uh, malle achter de bal aanrent. Er wordt heen en weer gespeeld in een driehoekje bij uh, Nak. Bottegi. Nu richting de eigen hoekvlak uh, gedreven. En schiet de bal dan via uh, Kullen over de zijlijn. En dan kan Nak in ieder geval gaan gooien via Jansen. En zo weer uh, uitverdedigen wordt Nak nog... Nog wel vastgezet op eigen helft, maar is het eigenlijk allemaal voor de vorm. Deze twee ploegen lopen al een helft over het veld. Uh, zo op een manier dat iedereen ja, weet van het is 4-1, het blijft 4-1. Daar gaan we niets meer aan veranderen. VVV wist dat het voorrust al verknald was. En Nak wist dat het voorrust allemaal keurig netjes uh, uh, geregeld en gedaan was. En zo is het ook uiteindelijk gebleken. Nak loopt uit op VVV. Dat laatste blijft. Vijf punten wordt het verschil. Nak gaat nu naar uh, acht en Willem II gaat dus naar plaats 17. Omdat ze niet wisten te winnen en op zes punten blijft staan. Blijft dus in de buurt van VVV. Dat zal in ieder geval nog een hele, hele schrale troost zijn voor VVV. Want wat ze nu aan de dag leggen in deze wedstrijd is uitermate bedroevend gebleken. Zeker gezien het belang van de wedstrijd. Omdat je graag... Uh, als je niet voorbij nak wil, toch in ieder geval heel dicht in de buurt wil uh, blijven. En ze als directe concurrent wil houden, omdat je daar zoveel mogelijk ploeg in de buurt wil hebben. Uh, Joppen nu met een voorzet hopeloos achter de goal van uh, ten Rauwelaar geschoten. En dan heeft zelfs Kevin Blom genoeg van. Ik hoor nou drie, vier mensen nog heel voorzichtig klappen, terwijl ze heel hard naar de uitgang rennen. Want hier wil je niet al te lang getuigen van blijven. VVV onderuit in één helft tegen NAC 4-1. Maar we moesten wel de volle 90 minuten uiteindelijk volmaken met z'n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 en nu schijnt hij echt opgelopen te zijn. Passenger was dat met uh, Let Her Go. Jorrit Bersma was de man bij de marathon in Deventer. Hij won met een ronde voorsprong op het peloton. En daardoor kon hij ook nog een sprint voor de tweede plaats aantrekken. voor zijn ploegenoot Arjan Stroetinga. Bersma was ijzersterk vanavond. Ja, ik, ik reed lekker vandaag. En. Uh, ja, ik, met het rondje pakken heb ik het wel een zwaar. Helemaal toen Bob de Vries me kwam halen en even het gas erop zetten, dat was een pittig. Maar ik, ik herstelde snel. En uh, ja, we wilden gewoon een paar mannen hoog in het klassement hebben. Dus uh, ik dacht waarom niet, uh, ik laat mijn ploeggenoten even helpen. Zeg eens eerlijk, had jij het verwacht dat je een rondje zou kunnen pakken op dit ijs? Want het was best wel uh, goed ijs en dan, ja, dan lukt dat niet zo makkelijk. Nee, maar uh, we reden allemaal goed van de ploeg en uh, we maakten de wedstrijd zwaar. Uh, we waren constant mannen mee in ontsnapping. En dan uh, zie je dat, uh, dat we het peloton slopen en uh, ja, Bob de Vries was al een tijdje weg, alleen. En uh, ja, nu was het mijn beurt en uh, ja, ik, ik pak hem. Wat was het verschil met vorige week met Utrecht? Want toen ging het wat moeizamer, hè? Ja, afgelopen weken gaat het nog niet zo zoals ik wil eigenlijk. Het gaat allemaal een beetje moeizaam. Technisch wil het niet echt, uh, nog niet helemaal. Je had hard getraind ook, hè? Ja, ja dat is ook een beetje de oorzaak. We hebben lang hard doorgetraind en... Uh, dan wil je wel wat sneller dan, uh, dan het eigenlijk wil, maar uh, ja, we moeten, over twee weken moeten we goed in vorm zijn en uh, ja, ik hoop zo uh, wat stapjes in een goede richting te maken. En morgen ga je hier ook gewoon weer, hè, die Holland Cup, de vijf kilometer. Ja, ja nog niet zo veel lange wedstrijden gereden, en, uh, dus uh, gewoon even wat wedstrijdkilometers maken, dus uh, morgen rijd je hier die vijf kilometer in de dag. Het is wel typisch, hè? Bob de Jong, die niet mee mocht doen met de A-marathon, omdat jullie anders vijf man min of meer in de baan hadden, heel verhaal. Ja. Die rijdt de B-marathon, die wint daar. Jij wint de A-marathon, nou ja, zo pak je nog een dubbelslag. Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi dat Bob de, Bob de Jong een wint bij de eerste, uh, ja, eerste divisie, ja. Ja, ja en uh, vorige week uh, had ik de wedstrijd een beetje verprust uh, in de finale, dus uh, ik had hier even wat, uh, wat te zetten, dus uh, ja... Ja, goed voorbeeld. Goed volgers. Het is gelukt. Ja, zeker. Buitenlands voetbal langs de lijn beginnen de Bundesliga, daar blijft Schalke 04 aan de winnende hand. Dit keer was het elftal van trainer Roep Stevens met 1-0 te sterk voor Nürnberg. Farfan, ex-PSV, scoorde in de slotfase. Bij Schalker stonden Klaas-Jan Hintelaar en Ibrahim Affelai in de basis. Stevens kon wel leven met die magere zegen. Nou, we wisten dat het uh, heute een heel schwierig gespiel worden. Uh, uh, de tegenstander had het ons ook schwierig gemaakt door zeer goed georganiseerd te spelen. En uh, van daaruit die kant op uh, te spelen. We hadden kleinere chancen, we hebben het niet genutzt... Dan kan ik nur sagen, een kompliment aan die Mannschaft, dass sie die Ruhe bewaard hat und geduld in gebracht had. Huub Stevens en die zei dat het een moeilijke wedstrijd was... omdat Nuremberg zeer georganiseerd speelde. Maar gelukkig konden wij de rust opbrengen... om het in de tweede helft af te maken, dus Stevens. Wolfsburg won met 4-1 van Fortuna Düsseldorf. Pas dos scoorde twee maal voor de club die eerder deze week... de trainer Felix Maak had aan de kant zetten. Voor Dos staat nu op drie treffers in de Bundesliga. Had interim trainer Lorenz Günther Kustner... had het elftal op maar liefst zes plaatsen gewijzigd. En met succes... Want dat betekent wel de tweede zege van dit seizoen. Ja, als man dat zo so liest hier, 1-4, is dat natuurlijk heel zeer schön. Ik bewerte dat niet over. We hebben het vandaag geschaffen van het uh, begin niet in een rukstand te geraten. Als je een mannschaft met uh, vier verloren spelen, nul Tore geschossen, dan kan je niet erwarten dat ze voor selbstvertrauen zelfvertrouwen strotst, voor zelfvertrouwen opdrucht met brede brust. Het was ons ziel om een mannschapsleiding op het plaats te brengen die dan gesteigerd worden kan, wanneer men even compact speelt. Meneer Kustner en die zei als je die 1-4 ziet is dat hartstikke mooi, maar als je een team overneemt dat vier keer verliest en geen goals heeft gemaakt, weet je dat er geen zelfvertrouwen is. Dat hebben we goed gemaakt door compact te spelen. Al dus die trainer dus Lorenz Günther Kustner. Borussia Dortmund herstelde zich van het verlies tegen Schalke... van vorige week door met 2-0 te winnen bij Freiburg. Met Elia in de ploeg kwam weer de Bremen niet verder dan 1-1 bij Korte vuurt De overige uitslagen Mainz-Hoffenheim 3-0... en gisteren al verloor Augsburg van HSV 0-2. Bayern München gaat een kop met 24 uit 8, de volle winst. Schalke is tweede met 20 uit 9, gevolgd door Frankfurt met 19 uit 8. Dan Dortmund 15 uit 9, Mainz 14 uit 9 en HSV 13 uit 9. Onderaan nu Wolfsburg, eh, derde van 16 e en dan volgen nog Augsburg, Augsburg en kreuter Manchester City heeft zich in de Premier League... enigszins hersteld van de 3-1-nederlaag in de Champions League bij Ajax. De kampioen van Engeland won op eigen veld met 1-0 van Swansea... door een treffer van Carlos Tevez. Michel Vorm in het doel bij Swansea raakte geblesseerd... en moest met een blessure van het veld. Vorm kan waarschijnlijk zes weken niet spelen. Arsenal versloeg op de valreep Queens Park Rangers. Het werd 1-0. Het slotoffensief werd beloond met een treffer van de Spanjaard Miguel Arteta. Fulham speelde met 3-3 gelijk bij Reading en daar was Fulham-trainer Martin Jol niet echt blij mee. Ja, yeah, als you score three goals away from home, you uh, probably deserve to win. But uh, they uh, kept on plugging away and uh, the third goal yeah, was waarschijnlijk een foul. And, yeah. The first two, uh, and I think they were more eager and ambitious to score that goal because you have to attack that ball and it's always difficult. So you can't blame anyone, you know, for the third goal. The second goal, uh, of course, two 1 up and then they scored the second goal. We dropped off a bit too far, but uh, as I said, if you score three goals uh, away against Reading, we should win. Ja, het voornaamste wat hij zei, Martin Jol. Als je drie goals maakt in een uitwedstrijd, moet je zo'n wedstrijd gewoon winnen. Brian Ruiz die als invaller in de ploeg kwam, scoorde voor Fulham de fraaie openingstreffer. En over Ruiz was Jol wel te spreken. Ja, yeah, I know that Brian can, uh, can score these goals and he will be more important for us in the future, you know. But he was injured, came back. en wanted to keep uh, Hugo and Berbatov En I knew that in the second half Brian can always do something, you know, because he's good for us from the first minute. But he's a very good substitute as well. Ik weet dat Brian dit soort goals kan maken... en dat hij steeds belangrijker voor ons wordt. Maar hij komt terug van een blessure... en is nu ook van waarde als invaller. Aldus Martin Jol. Andere uitslagen, Aston Villa, Norwich, City 1-1. Stoke tegen Sunderland, 0-0. En Wigan Athletic versloeg West Ham United met 2-1. Aan kop gaat Chelsea, 22 uit 8 gevolgd door Manchester City... 21 uit 9, Manchester United 18 uit 8... en Arsenal 15 uit 9. Morgen de topper, Chelsea, Manchester United. Dan Spanje, vier wedstrijden vanavond... Espanyol Malaga 0-0, um, uh, Betis Sevilla Valencia 1-0 en Celta de Vigo tegen Deportiva La Coruña 1-1. En de tussenstand bij Rayo Vallecano tegen Barcelona is 0-1 een doelpunt van Villa. En die wedstrijd is om 10 uur begonnen en het is volgens mij nog steeds, ja het is rust inmiddels. Stand aan kop Barcelona uh, samen met Atletico Madrid 22 uit 8, dan Malaga 18 uit 9, dan Betis Sevilla met 16 uit 9 en vijfde is Real. Madrid 14 uit 8, 8 punten minder dus dan Barça. Dan de Italiaanse Serie A: Siena Palermo 0-0 en AC Milan met Emmanuelson en De Jong in de basis tegen Genoa 1-0. Stand aan. Kop, uh, Juventus, 22 uit 8. Dan Napoli, 19 uit 8. Lazio, 18 uit 8. En Inter, 18 uit 8. En Roma is de vijfde met 14 uit 8. In de Belgische eerste klasse is Anderlecht pijnlijk onderuit... gegaan in de uitwedstrijd tegen Charlois. De club van trainer van de Brom verloor met 2-0. KV Mechelen, Liersen, werd 3-0. Gent versloeg Bergen, 2-0. Beerschot verloor van Leuven, 1-3. En Waasland-Beveren tegen Zulte Waregem werd 0-2. Gisteren al won Standaard met 2-1 van 6. Terkele Brugge. Aan kop gaat Club Brugge, 22 uit 11. Anderlecht is ook 22 punten, maar dan uit 12 duels. En uh, dat zijn er net zoveel als Zulte maar ook die hebben 12, uh, 12 wedstrijden gespeeld in 22 punten. De vierde plaats is voor Racing Genk, 21 uit 11.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 met Train of Life. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De Penalty Alle wedstrijden van vanavond. NEC Roda was en bleef 0-0. Er was wel een rode kaart. 24 minuten voor tijd voor Conboy van NEC. Verder weinig hoogtepunten daar. Roda NEC speelde ruim 20 minuten met een man meer... maar wist daar niet van te profiteren. De trainer Ruud Brood verweet zijn ploeg eigenlijk niet eens zoveel. Neem je de groep ook niet indirect kwalijk, omdat uh, ja, het eerste punt is. Je weet, uh, de uitwedstrijden zijn niet altijd even makkelijk geweest voor ons. Maar ik vond dat we wel wat, met wat meer overtuiging die eindfase in mochten gaan. Nou ja, het, eerste punt, het eerste punt in een uitwedstrijd dan voor Roda. NEC wacht nog altijd op de eerste thuiszegen. En volgens de trainer Alex Pastoor was zijn ploeg daar vanavond toch wel dichtbij. Ik denk dat wij uh, over de hele wedstrijd gezien... Uh, qua veldspel, qua kansen, qua... Uh, energie qua positieve Hollandse voetbalopvatting misschien wat meer uh, recht hadden op drie punten uh, dan zij maar uh, ja, dan moet je hem er wel inschieten. dus uh, uh, we accepteren dit punt en ik vond dat uh, dat we ons goed staan hebben gehaald. Pastoor vond de rode kaart voor Conboy overigens wel terecht de trainer was niet te spreken over de reactie van zijn speler ik heb het nu net teruggezien en uh, ja, dat zijn dingen waar ik uh, niet zo kapot van ben dus dat gaan we even bespreken want uh,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 Ado Den Haag tegen Willem II En in 2-0. Beide goals vielen naar rust. De eerste kwam van Holla uit een strafschop en de tweede van Van Duinen. Hij was uh, vlak voor die strafschop rood voor Peters van Willem II... vanwege een overtreding dus. En vandaar die strafschop die Holla dus erin schoot. Holla zette Ado Den Haag op het goede spoor door die strafschop te benutten. Hij was blij met de eerste thuiszegen van het seizoen. Die kan namelijk wel eens van grote psychologische waarde zijn. Ja, dat kan wel zo zijn. Ik denk dat het misschien onbewust toch meespeelt dat je, dat je nog niet thuis hebt gewonnen. En, uh, ja, misschien ga je dan vaak wat dingen doen die, uh, die je normaal niet doet. en ja, Hopelijk kunnen we, kunnen we gewoon uh, de lijn doorzetten nu. De coach van Willem II, Jurgen Streppel, baalde van de gegeven strafschop. Maar hij zocht de schuld ervan, gewoon bij zijn eigen ploeg. Ik, ik denk dat we iets verder terug moeten. Ik denk dat wij uh, in, in eerste instantie al uh, zelf die bal uh, weg hadden moeten schieten. Uh, daarna komt er een, een, een, een voorzet. Uh, daar ziet volgens mij een stewardess op. Zo hoog was hij. Ja, hij maakt gegetig uh, gebruik van uh, hetgeen wat wij, uh, wat wij hem bieden. Dus uh, ja, dat, uh, die aanleiding mogen we denk ik ook niet geven. VVV NAC, Werida werd 1-4. Dat was ook de ruststand. 0-1 werden door Luijks, 0-2 door Hooy. 1-2 0 voor, 1-3 verbeken. 1-4 Leurling. En met hem praat Jeroen Elshoff. Dan nou kan er zo'n uh, roerige week van alles gebeuren. Maar zeg eens eerlijk, had je dit verwacht? Mm, ja, ja, nee. Uh... Kijk, de laatste twee wedstrijden die we gespeeld hadden, PSV uh, uit en, uh, en Vitesse thuis, waren niet, uh, niet van die aard dat je, hier even, uh, viet, uh, dat je hier VVV even weg zou spelen. Maar goed, ja, we weten de kwaliteiten van onszelf al. En, uh, ja, goed, als je dan hier uh, het voetbal kan laten zien en in de strijd mee kan gaan met VVV... Ja, denk ik uh, dat, we, dat we meer kwaliteit hebben dan van VV kunnen winnen. Maar je moet het wel opbrengen. En de eerste helft hebben we dat uh, fantastisch gedaan. Jullie trainer werd deze week uh, weggestuurd. Ook omdat het niet meer ging met uh, het grootste deel van de spelersgroep. Uh, is het dan ook zo dat jullie vinden dat jullie verantwoordelijkheid moeten pakken na zo'n week? En moeten zeggen van, nou oké, okay, wij hebben voor een groot deel gezorgd dat dit gebeurt. Dus moeten we het nu ook laten zien? Nou ja, goed. Kijk, het uh, enige wat ik erover wil zeggen is dat wij. Uh, het uh, bestuur en de club heeft een besluit genomen. Wij zijn er als spelersgroep, stonden wij erachter. En uh, wij hebben natuurlijk, dan krijg je in alle programma's te horen dat het aan de spelers ligt. En uh, we hebben te weinig gebracht. Ja, dan is zo'n antwoord is natuurlijk mooi. En, uh, maar goed, wij hebben er gezegd, we zetten er een streep onder. En, uh, en we, gaan, we gaan verder, want we staan 17e. En het is niet zo, uh, als de trainer eruit is, dat we dan eventjes zomaar weglopen bij die 17e plek. Dus we hebben gezegd, we zetten een de streep onder, we gaan ons volledig richten op, op VVV, sluiten ons af van de buitenwereld. En uh, gaan bij VVV proberen te winnen. Nou ja, dat is gelukt en ja, nu moeten we alleen maar vooruitkijken en niet meer terugkijken. Leurling na de 4-1 zegen van zijn ploeg NAC op VVV. Morgenmiddag om half 1 is er Feyenoord Ajax, vandaan dat langste lijn er om 12 uur al is. Komende uur kunt u nog luisteren naar Met Het Oog op Morgen, Max van Wezel achter de microfoon. Nog een prettige avond. 6 november, verkiezingen in de Verenigde Staten, morgenavond in Bureau Buitenland,